Half uur. Waterman moet met het nws journaal Vier agenten in Limburg zijn op nonactief gezet. Ze zitten in hetzelfde team en hebben volgens de politie niet integer gehandeld. Wat dat precies inhoudt, wil de politie niet zeggen. Volgens de krant De Limburger zijn het wijkagenten uit de regio Hors, Peel en Maas. Maar dat wordt niet bevestigd. De agenten hebben hun wapen moeten inleveren en mogen voorlopig niet meer op het politiebureau komen. Het aantal diefstallen uit vrachtwagens is met bijna een kwart afgenomen. Volgens TAPA, de organisatie die zich inzet tegen goederen diefstal, werden er vorig jaar bijna 440 diefstallen geregistreerd. Zo'n 140 minder dan een jaar daarvoor. Daarbij werd voor zo'n 18 miljoen euro gestolen. De meeste inbraken werden gepleegd op onbewaakte parkeerplaatsen. In Nederland wordt vergeleken met omliggende landen... relatief vaak ingebroken in vrachtwagens. Maar Groot-Brittannië spant de kroon in Europa... met bijna 2600 diefstallen vorig jaar. Een middelbare school in Amstelveen blijft vandaag dicht uit vrees... voor rellen tijdens de geplande stunt van eindexamenkandidaten. De rector van het Amstelveen College zegt aanwijzingen te hebben... dat leerlingen van zowel binnen als buiten de school... van plan zijn flink te gaan rellen. De examenstunt is afgelast en alle overige scholieren krijgen geen les. Een Australische vader heeft zijn kind van ruim een jaar oud gered uit de klauwen van een aantal dingo's. De wilde honden hadden het jongetje uit de camper gesleept, waarin hij met zijn ouders lag te slapen. De vader en moeder werden s'nachts wakker van het geschreeuw van hun kind toen een van de dingo's het jongetje meetrok. De vader joeg de beesten weg. Het gewonde kind werd met een trauma-helikopter naar het ziekenhuis gevlogen. Hij is niet in levensgevaar. Het weer nog. Het wordt weer zonnig en warm vandaag. Vanmiddag kan het 20 tot 24 graden worden. Op de wadden blijft de temperatuur iets achter. In het paasweekend blijft het zonnig. En dan wordt het op de meeste plekken 20 graden of warmer. Dit was het NMS Journaal. FM, verkeersupdate. Mijn naam is René Passet van de ANWB. In Noord-Holland drukte op de weg 9 files. Op de A1 Amersfoort-Amsterdam, 20 minuten vertraging tussen Amersfoort-West en Blaricum. Ook al is de weg weer vrij. De A9 ook maar Amstelveen tussen Beverwijk en Knoop het Velsen. Nou, 5 minuten dat lijkt me nog te doen. De N207, halve aan de Rijn-Hillegom, tussen Abbenes en Hillegom, 20 minuten in de file. En dat was de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 Het woord heeft het. to a savage rather be tied up with girls and the strings by my And that's what I get. Yeah. Oh my. .zfmzandvoort.nl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 Stijger komt hem van Paljas Jeruzalem.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 verklonken weer Van Palja's over Jeruzalem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 Jeruzalem, en 3 bestond nog niet. Maar iederal zijn eigen stem. Op elke stijger klonk een lied. van Paljazov, Jeruzalem. Yeah.